10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Het herstel op de Europese beurzen van gisteren zet vandaag door. De Amsterdamse beurs staat op een winst van ruim 2% en die in Duitsland en Frankrijk zelfs op 3%. Beleggers krijgen iets meer hoop dat er toch nog een oplossing komt voor de Griekse schuldencrisis. Ook is de positieve stemming te danken aan koopjesjagers. De meeste aandelen zijn een stuk goedkoper geworden door de dalingen van de afgelopen tijd. Vooral bankaandelen zijn gevraagd. De banken hadden het afgelopen tijd zwaar te verduren omdat ze veel staatsobligaties van zuidelijke eurolanden bezitten. Huub Stevens is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Schalke 04. Hij heeft een contract getekend tot 2013 en is er de opvolger van Ralf Rangnick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 Het weer eerst bewolkt, later meer zon. 18 graden wordt het op de Wadden, 23 graden in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na nazomerweer... met maxima ruim boven de 20 graden. Aan de Verkeersinformatie. Er is nog het nodige over van de ochtendspits op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen het Batuverdorp en de afrit Haarlem-Zuid... 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. Op de A12 vanaf Arnhem naar Utrecht bergingswerkzaamheden... Na een uh, ongeluk met een vrachtauto bij Maarsbergen. tussen Knopend knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen staat 11 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... van Knopend Kleinpolderplein nog 5 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en Hilversum 4 kilometer. Zoekt u hulp in huis na uw ziekenhuisopname? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis.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 Is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken houdt zijn maiden speech voor de Verenigde Naties. Verontachtzaamde oorlogstrauma's zijn een groot probleem bij Somalische nieuwkomers. Dus hij heeft alleen maar de oorlog gezien in Somalië. En daarvoor heeft hij eigenlijk niet meegemaakt. En het ochtendtumeur van Diederik Ebbing. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Every day we are shocked by new horrific stories. And I urge all members of the security council of the United Nations... to act decisively and agree on targeted sanctions against the regime. Ja, dat was minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vannacht... tijdens zijn maiden speech, zijn eerste toespraak dus... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Rosenthal riep, zo hoorde u eh, op tot sancties tegen Syrië... en voor het beperking eh, van het vetorecht van de Veiligheidsraad. Robert van der Roer, diplomatiek expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt de toespraak gevolgd. Ja. Was het een verhaal dat houtsneden en dat aankwam daar in die zaal? Nou, uh, het heeft niet geleid tot headlines op uh, CNN en BBC World... Maar dat is natuurlijk flauw. Uh, hij heeft het uh, niet slecht gedaan. Ik bedoel, uh, uh, uh, ja, zo'n zo minister van een, een middelgroot land als Nederland... die daar ineens op het uh, wereldtoneel een toespraak moet houden, dat is niet niks. He, de, de algemene vergadering, dat is zeg maar de grootste zeepkist ter wereld. En dan moet je ineens als minister uit het kleine Den Haag... daar uh, je neus laten zien en iets zinnigs zeggen. Zo is een taal die een weinig gelukkige start heeft uh, gehad dit jaar heeft dat niet, uh, niet heel erg slecht gedaan. Althans, hij is niet onderuit gegaan en hij heeft niet in warmelijk Engels gesproken. En dat is al heel wat, Sven. <laughs> Goed. Dan eventjes naar uh, de oproep die hij deed tot uh, sancties en strenger optreden tegen Syrië. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk met de Arabische Lente en alles wat daar in dat gebied gebeurt... Uh, een onderwerp waar iedereen zich mee bezighoudt. Uh, is dit nou een, uh, een, een pleidooi dat ook nog vervolg krijgt daar? Daar moet je uh, niet al te veel illusies over maken. Ten eerste, de Duitse uh, collega van Buitenlandse Zaken zei exact uh, hetzelfde eigenlijk. En kijk wat Roosentaal nog even over die toespraak. Het was eigenlijk een kerstboom speech, zoals het in het diplomatieke jargon heet. Een, een, een bal hier en een slinger daar. Wat de piek was, dat weet ik niet, die moeten nog opgezet worden. Maar het ging uh, over sancties tegen Syrië, het ging over het vredesproces Israël-Palestijnen, het ging over meer toegang tot internet voor iedereen. Meer rechten voor vrouwen, betere marktwerking, ga zo maar door. Uh, nee, er is niet uh, a a met veel applaus opgeklonken, maar dat... Dat moet je ook eigenlijk niet verwachten van een, uh, van een Nederlandse minister van buitenlandse Zaken. Als je nou even terugkijkt wat de, zijn voorgangers hebben gedaan de afgelopen 10, 15 jaar. Van Mierlo pleitte voor een groot VN-leger. Van Aertsen pleitte voor een aanpak van falende staten. De Hoop Scheffer pleitte voor een multilateraal systeem met tanden. Dat was aan de vooravond van Irak. Nou, dat werd een unilateraal systeem met slachtanden van Bush. Vervolgens kwam Ben Botti, die zei we moeten intolerantie aanpakken. Als je nou vraagt welke hanen hebben we nu nog maar al die toespraken gekraaid... Dan kan ik ze niet opnoemen. Je moet je neus laten zien op het Wereldtoneel. En dat heeft Rosenthal gedaan. En dat is, dat is een verplicht nummer elk jaar. Juist. Heeft hij ook zijn neus laten zien op het belangrijkste onderwerp van die jaarvergadering. Namelijk de Palestijnse kwestie. Nou ja, dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp. En niet, eh, niet omdat Rosenthal zelf eh, een achtergrond heeft... die eh, ja, vragen zou kunnen oproepen over zijn onafhankelijkheid. Hij is van Joodse afkomst. Maar dat is flauw om daarover te beginnen... Want ik ga ervan uit dat hij objectief is. Maar als je nou kijkt wat hij feitelijk doet... ...hij zit wel heel erg klakkeloos op de Amerikaanse lijn. En uh, kijk, wat je ook vindt van het conflict in het Midden-Oosten... ...je kunt er niet omheen dat de Palestijnen wel een punt hebben... ...dat ze zeggen van ja, het gemak waarmee de wereldgemeenschap... ...nu nieuwe regimes, uh, oude dictators afvoert en nieuwe uh, leiders omarmt... Geldt dat ook niet een beetje voor ons? En dat zit natuurlijk achter die gang van Abbas naar de Verenigde Naties. Daar wil ik Rosetta nog een keer expliciet over horen. Ja, maar dat heeft hij dus niet gedaan tijdens die toespraak. Het is niet zo dat je daar, laten we zeggen, je geprepareerde verhaaltje voorleest. en meteen weer terug gaat richting het vliegveld, JFK, en terugvliegt naar Nederland. Het belangrijkste deel zit daar in de wandelgangen, toch altijd? Precies. Zo'n moment van. er zijn allemaal side events. Uh, seminars over allerlei onderwerpen, ook over vrouwen, uh, meer vrouwenrechten, et cetera. Uh, dat, dat heeft hij, uh, dat, dat woont hij ook bij. De Libië-contactgroep is natuurlijk bijeengeweest. Die rent van briefing naar lunch en van bilateraal naar, uh, ja, naar, naar ontmoetingen. Voor Rosenthal is het van belang, omdat hij natuurlijk, uh, ik refereer er al even aan, hij is een beetje begonnen als een, ja, zeg maar een spookrijder. In de internationale diplomatie hij heeft een aantal blunders begaan in de zaak Pagrami. Eh, de Iraanse mevrouw die werd uh, geëxecuteerd van Nederlandse afkomst. is dus niets uh, aan gedaan. In strijd met overigens wat hij aan de Kamer zei. De Libische overgangsraad heeft hij op afstand gehouden en om twee over twaalf alsnog erkend. Eh, men zei ook op buitenlandse zaken, ja, wat moeten we met deze man? We moeten we op een gegeven moment min mogelijk de weg op laten gaan. Want dat doe je met een spookrijder. Maar ik sprak nu net een diplomaat die zei ja. Als je nu terugkijkt op dat jaar, dan voegt hij toch steeds beter in. Nou, dat is dus al wat voor een spookrijder. <laughs> Goed, Robert van der Roer. De diplomatiek expert naar aanleiding van de maiden speech... van onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal. Ik dank je wel, Robert. Graag gedaan. Ik was bang. Uh, om me heen vielen er gewoon bommen. En uh, ja, klonken er schoten. Ze ontvluchten de oorlog in Somalië. Vanuit Nederland zien ze de ellende daar voortduren. Je voelt je best wel schuldig. Jij bent diegene die ontkomen is aan al die miseren. Deze week in Goedemorgen Nederland, de Somali-connectie. Over de problemen van Somaliërs hier. Oorlogsstraal, psychische problematiek. Integratieproblemen. En hun band met het moederland. Een beetje forgotten land. Ja, als je wordt geboren in een oorlog, dan komen de trauma's vaak naar boven in veilig gebied. Dat ervaren de jonge Somaliërs die de afgelopen vijf jaar in Nederland asiel kregen. En dat trauma, daar moet je iets mee doen, hoort u in deel 2 van een de Somalië-connectie van Harm van Attenveld. Ja, door. Wij doen door. We zijn de Somaliërs team, gemixt met een paar Turkse jongeren, zeg maar, die voetballen nu bij de eerste, bij de eerste elftal. Mohamed Said is de voorzitter van de stichting Somalische Gemeenschap in Eindhoven. Ik sta met hem langs de lijn bij de training van een Somalisch-Turks elftal. spelend onder de vlag van een Turkse voetbalclub. Eendol van Turkije sport. U dat op piano, is dat in Kom op, jongens, kom serieus. Adnan, spring! Simpel hè? Ja, ik ben Adnan. Ja, ik woon eh, drie jaar. Drie jaar in Nederland? Ja. Ik kom uit Somalië, eh, Mogadishu. Ja, ik ben Ahmed, ik kom uit Somalië. En uh, ja, ik kom oorspronkelijk uit je uh, ook zelf. En hoe lang in Nederland? Uh, 21 jaar. Begin jaren 90 breekt een burgeroorlog uit in Somalië. Ahmed en vele anderen vluchten naar Nederland. Zo ook Mohammed Said. Begin jaren 90 wel gekomen. Aan, uh, in de loop van de jaren 90, uh, begin jaren 2000, zijn heel veel mensen weggegaan. Hè. Dat Somaliërs die vertrokken naar Engeland? Ja, na 9-11. Dat klopt, ja. En dat, was ook, uh, ja, dat is toen gehalveerd tot uh, 15.000, 16 16.000. Kijk het Op dit moment zijn er 27.000 Somaliërs in Nederland. Bijna een verdubbeling sinds 2000. Somalië staat op nummer 1 als herkomstland van asielzoekers in Nederland. In 2010 kwam een kwart van alle asielzoekers uit Somalië: 3.500. Het jaar daarvoor waren het al 6000. Ze in Er zijn heel veel problemen in Somalië, zegt Adnan. Mailand is een groot probleem. Oorlog, nog steeds oorlog. Maar hier is geen oorlog, alleen de situatie is goed. Nou, is goed hier. Hij is opgegroeid met de oorlog, als het ware. en Hij is de begin eind jaren 80, 90, geboren, volgens mij. Adnan. Dus hij heeft alleen maar de oorlog gezien in Somalië. En daarvoor heeft hij eigenlijk niet meegemaakt. Een oorlogstrauma is er iets wat je dan eigenlijk. Uh, ja, dan moet je gewoon een, een, een plek geven in jouw leven. Mohamed Said ziet oorlogstrauma's bij jonge Somaliërs. die de afgelopen vijf jaar naar Nederland zijn gekomen. als een bron van zorg. De meest voorkomende symptomen uh, bij oorlogstrauma: dat is dan angst, zeg maar, hè, een nachtmerrie. Angst voor vreemden, dat, dat zijn dingen die, eh, die, die, die je vaak kunt signaleren. En dat is lastig als je in een ja. heel vreemd land komt. Dat is moeilijk, ja. En, uh, dat, is moeilijk. dat is heel erg moeilijk. En, uh, en ook heel veel wantrouwen, he? omdat je dan eigenlijk... Het is ook gewoon uit een gebied waar energie is. Niemand vertrouwt in niemand. He? Heel veel wantrouwen. En dat maakt het toen moeilijker. Dan ken je niks anders dan alleen maar oorlog. Bovendien is psychische nood slecht bespreekbaar. Psychische zijn wordt wat vaak eigenlijk geassocieerd als een acte, hè? gek zijn. In Somalië kon je naar school? Ja, ik heb uh, mijn taal. Hey. Ja, de de scholen die je daar ziet zijn meestal privéscholen... die mensen in een ja, achterkamertje als het ware hebben opgebouwd. Het is niet meer de, um, vanuit... Overheid eh, geregeld zoals we de basisschool, middelbare school of een universitaire opleiding hier kennen. Dat, is, dat bestaat nu niet meer in Somalië. Wat mensen ziet is meestal dat zij in een privéschool een leraar daarvoor komt die al de Somalische taal, de reken, uh, rekenen en Engels uh, hem leert. Diploma krijg je dan niet? Nee, nee, nee geen diploma. Vatsoenlijke onderwijs die hebben ze niet gehad. Uh, en ook die, die, uh, die nieuwkomers, die zijn wel langer in het oorlogsgebied gebleven, zeg maar. Slechter opgeleid, slechte opgeleid, meer getraumatiseerd. Meer getraumatiseerd, uh, veel aan meer geconfronteerd met uh, geweld. En dat soort dingen, zeg maar. Uh, veel wantrouwen. En daardoor uh, heb je eigenlijk een, uh, heel veel jonge, jonge mensen... die totaal anders gaan denken, zeg maar. Ja, dat is dan uh, het groot verschil. Dan hoor je ook dat er in het buitenland gerecruteerd wordt. In Amerika, ja. 20 ja. jongens verdwenen in Minneapolis. Ja. Dat hoor je, dat lees je in inderdaad. Kort geleden hier in Nederland ja. in het nieuws... dat er in ja. Nederlandse Somalië... Ja. ...vecht in ja. Somalië. Ja. Wat hoe... merkt u daarvan? Als spil in de hoe... Somalische gemeenschap in Eindhoven... ...van invloed nee, dat... van ja, extremistisch gedachtegoed... Ja. Op, ...op in Nederland wonende Somalische jongeren. Nee, dat klopt. Dat is een grote zorg. Uh, wij ook. Uh, als je kijkt van hoe komt het dan dat die jongens in aanraking komen met die groepen... Uh, ...dat gaat tegenwoordig uh, blijkbaar via internet dan. Hè. We zijn hier om het leven van Mujahid op YouTube zijn Nederlands ondertitelde filmpjes te vinden die de oorlog in Somalië verheerlijken om nieuwe recruten te werven. Maar de Somalische voorman Mohammed Said heeft nog nooit Nederlandse Somaliërs zien verdwijnen naar de strijd in Somalië. We blijven gewoon alert. De meeste van mijn echte uh, familie die wonen allemaal in het buitenland, dus uh, hier in Europa of in de Verenigde Staten. De Brabantse Somaliërs hebben vooral te maken met de gevolgen van de verhalen over Ronselen. Als ze die familie willen bezoeken. Met name in de zomerperiode, als je dan ergens naartoe wil gaan, bijvoorbeeld vanuit Nederland naar Engeland, dat je dan uh, extra in de gaten wordt gehouden, zeg maar. Hè? Dat je zomaar aangehouden wordt. Kom op! Ja, ik heb, ik heb gezien, veel, veel mensen wonen hier lang. De jongens, die hebben gewoon hun familie achtergelaten, hè? in die ellende. En, uh, uh, maar goed, en dan zitten ze uh, eigenlijk met heel veel problemen, zeg maar. En daarnaast dan moeten ze gewoon hier integreren en dan. Uh, ook de geld sturen naar Somalië of naar hun familieleden. Want die zitten daar ook te wachten. Hè? Dat is uh, ook het grootste probleem. De druk is groot. De druk is groot. Heel veel uh, zorg. En dan heb je dan bij zo'n team uh, gemixte groep, zeg maar. Groepen die wel langer hier zijn en groepen die hier pas zijn. En die kunnen ze gewoon elkaar, uh, elkaar helpen. Maar ook een, een soort controle onder onze jongens. Dan weten wij waar ze mee bezig zijn. Dan weten wij waar ze dan uithangen ja, Succes verder, hè. We horen het wel, hè. Vragen en opmerkingen. Nee, ik moet even zeggen dat morgen in de Somalië Connectie alles over het kouwen van uh, kat gaat. Dat is een onder Somaliërs populaire licht hallucinerende druk. Het betekent gewoon uh, niet integreren. Het betekent uitgesloten van uh, maatschappij. Dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks een ondernemer maakt zich grote zorgen over de toekomst van de wereld en wil dat we met z'n allen minder kinderen gaan maken. Eerst nu het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Mijn oudste zoon van vier zit sinds vorige week op de grote school. Net zoals ik 38 jaar geleden ook voor het eerst naar de grote school ben gegaan. Ik heb daar geen herinneringen aan, geen benoembare herinneringen. Sinds hij op de grote school zit, wordt hij om vijf uur ochtends wakker. Opgewonden, onrustig, chagrijnig of overdreven vrolijk. In ieder geval stijf van de spanning. Om vijf voor half negen breng ik hem dan weg. Hij op zijn carsfiets met zijwieltjes en fabeltjeskrantrugzak... en ik ernaast met een hand op zijn rug. Dapper trapt hij door en als we bij de school zijn aangekomen... zetten we samen zijn fiets met een groot kettingslot vast aan het hekje. Dan lopen we hand in hand het schoolplein op... en wachten tot de deur om vijf over half negen opengaat. Mijn zoon staart voor zich uit en zegt niks meer. Als de deur opengaat trekt hij zijn hand los... en houdt met twee armen mijn bovenbeen vast... Zo lopen we naar binnen, naar het haakje waar zijn naam bij staat. Hij trekt zelf zijn jas uit en zet zijn rugzak in een bak bij andere rugzakken. Weer omklemt hij mijn bovenbeen, alleen steviger en krachtiger dan ervoor. Dan lopen we naar de ingang van het klaslokaal... waar de juf staat om iedereen een hand te geven. Dat durft mijn zoon nog niet en de juf gaat op haar hurken zitten... kijkt hem vriendelijk aan en zegt... Goedemorgen, zoek maar een boekje uit en ga maar vast in de kring zitten. We lopen door naar de kast met boekjes en ik doe wat voorstellen... omdat hij zelf geen te maakt. Het maakt hem kennelijk niet uit en ik kies een boekje... en loods hem naar een stoeltje in de kring. Hij zoekt het stoeltje zo ver mogelijk van andere kindjes... en ik hurk naast hem en open het boekje en begin enthousiast te lezen. Mijn zoon kijkt naar de bladzijde, maar hoort of ziet niks... maar wacht op het onvermijdelijke moment dat ik hem daarachter moet laten. Ik kijk naar de klok en zie dat het bijna kwart voor negen is. Het moment dat je als ouder geacht wordt het pand te verlaten... Lievert, papa gaat nu weg. Krijg ik nog een knuffel? Voordat ik deze zin heb uitgesproken pakken de twee armpjes mij met volle kracht om mijn nek om me nooit meer los te laten. Ik fluister nog in zijn oor. Veel plezier, papa is heel trots op jou. En voorzichtig maak ik me los en zeg dag liever, tot straks. En ik geef hem nog een laatste kus en draai me gedecideerd om en loop weg. Buiten het lokaal kijk ik nog even door het glas naar binnen en daar zit hij op zijn stoeltje en hij bijt op zijn lip terwijl hij naar me zwaait. En dan zie ik hem niet meer. Hij heeft niet gehuild. Ik pak snel mijn fiets en haast mij naar een andere plek... waar niemand mij kan zien en breek volledig in tweeën... en huil alle tranen die hij binnenhield. Hij zal ze vermoedelijk bewaren voor de dag... dat hij zijn oudste zoon voor het eerst naar school brengt. Zei Dietrich Ebbingen morgen het ochtendumeur van Tom Kas. Wil maar niet bieden wat jullie alleen je moag de ben ik weer verheen, ik kan er gezare als het nog gehecht, verlij, en het liefst onderweg. Ik ben een scherven van hier, oh nooit daar. Ik ben een scherven. De dijk van de Radio 1 CD van deze week. Scherp de Zijs heet hij. Dit was de zwerver of zwerver. Kortweg zes minuten voor half elf. Dames en heren, de temperatuur op aarde stijgt... en de komende tien jaar wordt ons voedsel schaars. en eh, We staan er dus niet goed voor. Maar ondernemer Dolf Kars heeft de oplossing... hou het gewoon bij twee kinderen. Daarmee redden we volgens hem de wereld. Vanaf eh, vorige week is een weblog to save our future online. Meneer Kars, goedemorgen. Het punt is dat uh, het aantal kinderen al enorm daalt. Hè? De Tunesische vrouw krijgt tegenwoordig gemiddeld minder dan twee kinderen in haar leven. In Egypte is het aantal gedaald van zes naar drie. Iran, tu Turkije en Indonesië zijn andere voorbeelden van islamitische landen... waar het geboortecijfer sterk is gedaald. Ja. Wij zitten in Nederland tussen de 1,5 en de 1,7. In uh, heel Europa zit het ook onder de twee. Dus wat is, wat is de pointe van uw pleidooi? Ja, ik kijk gewoon naar het totaal van de wereldbevolking. En die groeit nog steeds heel hard. Um, dus 2,6 kijk... kinderen gemiddeld over de hele wereld? Ja. Ik denk dat, dat als het op bepaalde plaatsen al daalt, dat alleen maar mooi is, maar dat dat niet zou hoeven te betekenen dat we daar ook bij moeten laten. Ik denk dat we ja, met z'n allen eraan bij kunnen dragen uh, dat we de, de wereldbevolking uh, ja, wat, uh, wat minder groot laten zijn. Ja, maar uh, hoe gaat u dat dan doen? Want we zitten daar al bijna op op, die twee? Nou, de, dat was echt mijn frustratie. Hè. De, de, de laatste jaren dat je ziet dat er een boel zaken mislukken, zoals, zoals wereldtoppen en dat er ontbossing gewoon doorgaat, dat je eigenlijk als, als burger weinig kunt doen. Um, mede doordat je misschien daar te weinig geld voor hebt uh, of te weinig inspraak hebt. Maar dit um, het zeg maar, elkaar erop wijzen dat dat ieder extra kind een extra belasting voor de aarde betekent, kunnen we allemaal. Dus ik denk dat op deze manier dat we gewoon door een discussie op gang te brengen... en misschien een soort van ja, um, moreel besef dat dat toe kan leiden dat we met z'n allen uh, ja, iets bij kunnen dragen aan die beperking. Ja, maar de vergrijzing slaat toe. De vergrijzing slaat toe, ja. Dus dan zegt u eigenlijk van economisch zou dat ongunstig zijn op dit moment... Ja. Um, ik denk dat er een heleboel argumenten aan zijn te voeren... waarom je beter nu niet met de uh, milieuvraagstukken bezig kunt zijn. En ik denk dat dat juist is waarom we, waarom we ja, zouden moeten zeggen... van goh, misschien zijn we een beetje te kortzichtig. Misschien moeten we maar door de zure appel heen bijten op dit moment. Maar zorgen dat we in ieder geval over 500 jaar... ook nog een fijne toekomst voor, uh, voor de mensen voorzaken. Voor maar goed, ik wou maar zeggen, misschien lost het probleem zichzelf wel op. Door de vergrijzing en doordat in andere landen... waar ze traditioneel veel meer kinderen kregen... dat het geboortecijfer daar al sterk daalt. Nou, ik heb, ik heb op mijn weblog uh, To Saver Future heb ik ook een, een videootje geplaatst... waar ook in aangetoond wordt dat de komende 100 jaar... Um, de wereldbevolking nog heel flink exponentieel door gaat stijgen... en echt richting 10 miljard gaat. Um, nou, met dat soort cijfers, terwijl we nu op iets van 6,5 miljard zitten... Kan iedereen zich eigenlijk wel voorstellen dat het alleen maar gaat leiden tot meer voedselschaarste, meer oorlogen? Ja, maar waarop baseert u die cijfers? Want er zijn anderen die zeggen het daalt. Wouter van Dieren zat hier in deze uitzending enige tijd geleden. Die zei: Nou ja, 10 miljard, dat halen we helemaal niet straks. Nee, in Nederland daalt het absoluut. In de landen die... ja, nee, maar mondiaal bedoelde hij. Ja, ik, ik, wat ik wil is ook: ik wil heel graag dat zeg maar, wetenschappers en mensen die er veel van af weten zich er meer in gaan verdiepen. En ik zou ook heel graag weten wat zeg maar, de beste manier is om dit op te zetten. Ja. Um, maar ja, we zien nu dat de wereldbevolking nog stijgt. En we zien nu dat onze problemen om ons heen steeds groter worden. Ja. Um, die, die, die, die toppen die leiden er niet toe dat um, de problemen opgelost worden. Want, want het mislukt en mensen gaan weer, gaan weer aan het werk. Ja. Dus ik denk van ja, het enige wat wij dan nu als, als mensen op aarde kunnen doen... is nu schakelen en zeggen van oké, okay, maar dan gaan we in ieder geval de oorzaak aanpakken. Ja. En dat is de mensheid zelf. Goed, vandaar uw pleidooi op ja. To Save Our Future. Ik dank u zeer. Heel fijn. Ik kom aan het einde van deze uitzending nog even terug op iets wat u eerder hoorde, namelijk vlak voor Tine. Richard de Moskamer, lid van de PVV, maakte zich uh, druk over de komst van El Gore naar de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij zei dat is met belastinggeld. Als dat doorgaat, moet die universiteit worden gekort. Want uh, hij vindt het uh, allemaal klimaathysterie wat deze El Gore uh, in de wereld uh, brengt uh, en vindt dat op zijn minst tegengeluiden te horen moeten zijn. Mart Beunen, goedemorgen. U bent van de organisatie van het congres dat Gore naar Nederland haalt. U hoorde de mos en u dacht? Ja, ik dacht uh, even een uh, reactie plaatsen. Uh, meer in het belang van onze sponsoren en, en de universiteit dan, uh, dan uh, de mening van de PVV zelf. Uh, en hoe luidt de reactie? Uh, nou, de reactie luidt dat wij uh, aparte sponsoren hebben voor uh, de komst van El Gore. Dus El Gore komt helemaal niet met belastinggeld naar Nederland? Nee, nee dat is juist. Geen euro? Er wordt ook geen euro besteed aan de, uh, uh, althans belastinggeld euro besteed aan uh, de organisatie van het congres? Uh, we hebben sponsoren, inderdaad de Belastingdienst en CBS. Dat zijn uh, algemene sponsoren vanuit het oogpunt van uh, arbeidsmarktcommunicatie. Ja, maar dat ze, dus... die worden gefinancierd met belastinggeld. En dat was nou precies het punt van Richard de Mos. Klopt, maar dat gedeelte van het congres staat los van El Gore. Ah, en wie betaalt El Gore dan? Uh, we hebben externe partijen zoals de Raadhuisgroep, dat is een duurzame energiepartij. ja. En, uh, AOG School of Management, ja. uh, dat zijn uh, externe partijen die uh, niks te maken hebben met uh, belastinggeld in deze. Goed, dus er gaat geen euro belastinggeld naar de komst van El Al Gore als zodanig? De komst als El Al Gore als zodanig niet. Nee, goed. Uh, dan was er nog een ander punt dat de mos maakte. Hij zei in Engeland, als die film wordt vertoond van El Gore, moeten er op zijn minst uh, folders worden uitgedeeld met uh, de negen fouten die in die film zitten. Uh, uitgesproken door de Britse rechter. Gaat u dat ook doen? Uh, dat gaan we niet doen, want Elbor gaat een ander verhaal houden dan uh, over zijn film. Dus of de negen onjuistheden die de heer Mos aanhaalt, of die terugkomen, dat uh, gaan we donderdag zien. Goed. Hij wilde opheffing. Ophef op op op uh, uh, hij wilde opheldering, uh, moet ik zeggen, van de staatssecretaris. Uh, nou, die hebt u bij deze al gegeven. Ik dank u zeer. Geen dank. El Gordus eind deze maand in Groningen bij een congres. Niet dus met belastinggeld, zegt de organisator van het hele evenement. Einde van deze uitzending. Meer informatie op kro.nl. Snel door nu naar Prem, ergens in Nederland met zijn bus. Prem, goedemorgen. Nou, nou, ik moet eerst zeggen Sven, want kijk, dat is nou het leuke van radio. Dan is er weer een lekkere Pvv die wat brult en dan krijg je dit. dit is to, dat is toch echt het leuke van radio. Bij televisie zou dat niet kunnen. Maar luisteraars, na dit spannende uh, uh, radiomaken van Sven Kokkelman, heb ik straks gewoon mooie radio. Want vandaag komt het boek Het Gym van Karin Amand Mukrim uit. En het is ontzettend fijn dat ze weer onze gast is. Maar we hebben ook drie leerlingen van een, uh, de katholieke gymnasium in Hoofddorp gevraagd... om het boek te lezen zodat we gaan kijken wat ze erin kunnen herkennen. En ik ga schaamteloos reclame maken dat iedereen het boek moet gaan kopen... en misschien dat het commissariat voor de media mij vervolgens schorst van de radio... maar dat zien we allemaal wel. Maar om in de juiste stemming te komen voor het liefelijk gesprek... wat we straks gaan voeren, is hier de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Ook vandaag herstellen de Europese beurzen zich. De AIX in Amsterdam staat op een winst van ruim 2% en de beurzen in Duitsland en Frankrijk zelfs op 3% in de plus. Het lijkt erop dat beleggers iets meer hoop krijgen dat er toch een oplossing komt voor de Griekse schuldencrisis. Vooral bankaandelen zijn gevraagd. De banken hadden het de afgelopen tijd zwaar te verduren omdat ze veel staatsobligaties van zuidelijke Eurolanden bezitten. In Syrië hebben regeringstroepen met machinegeweren en tanks de stad Rastan bestormd... waar veel opstandelingen hun toevlucht hebben gezocht. Berichten inwoners en er zouden verschillende gewonden zijn. Rastan ligt in de buurt van de stad Homs aan de snelweg naar Turkije. Aan de rand van de stad zouden 60 tanks staan. En Huub Stevens is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Schalke 04. Hij volgt Ralf Rangniek op, die plotseling opstapte vanwege een burn-out. Huub Stevens was al eerder trainer van Schalke, tussen 1996 en 2002. In die periode won de club uit Gelsenkirchen één keer de UEFA-cup... en twee keer de Duitse beker. En Stevens heeft bij Schalke nu een contract getekend tot 2013. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. A en de bijdekersinformatie. Fielen staan nog op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoeverlaken 4 kilometer... Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 3 kilometer tussen Roulevaren, en Zoeterwouder-Rijndijk. Er staat een vrachtauto met Pech bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knopend de Brechtse twee 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En de sleep van een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Voor knopend Ewijk, 4 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Primtime. Rem, rada Haar nieuwe boek wordt vandaag officieel gepresenteerd. Ze heeft ons hard gestolen en daarom wilden we haar dolgraag weer als gast hebben. Karin Amat Moukrim. We praten niet alleen over het gym, wat zo heet haar nieuwe boek... maar ook over schrijven, het leven en alles wat erbij komt kijken. Heeft u vragen voor haar, dan mag u bellen op 0800 1121, Mailen naar primtimeapenstaart.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Karin Amat Moukrim, je welkom. Je hoeveelste boek is dit? Dit is mijn vierde boek, Prim. Oké, okay, nou nu heb ik eerst een frustratie. De vorige keer was je in de uitzending en toen bleek dat ik geen enkel boek van je gelezen had. En toen ben ik bij de boekhandel gegaan om je boeken te halen. En het is een schande, geen van je <laughs> oude boeken is te verkrijgen. Maar oh, dat is niet waar. <laughs> nee, ze waren echt niet. En toen ging ik op internet en toen hadden ze alleen tweedehands ervan en geen nieuwe... Ja, allemaal uitverkocht. Ja, dus als je nu maar hebt je wel gezorgd met je uitgevers om te praten, want je krijgt nu veel publiciteit. Mm -hmm. Dat nu het gymde ligt, dat ook je oude boeken in de boekhandel liggen. Nou, mijn ene laatste, die moet gewoon nog verkrijgbaar zijn, dat is Titus. Dat ja. was twee jaar geleden. En die daarvoor, die zijn, hoe, dat noemen ze in titel opgeheven. Dus die zijn verramscht. Dus die moeten weer opnieuw uh, gedrukt worden dan. Oh. Dus daar praten we dan later inderdaad wel over. Oké, okay, dan moet je echt is. met je uitgever praten. Uh, een vraag, want voordat voor, voor we de uitstelling begonnen... vertelde je, hoe lang heb je nou gedaan om dit boek te schrijven? Ik denk dat ik het in een jaar heb geschreven. Zo. Okay. Ja. En toen was het klaar? Ja. En dat gaat snel? Ik vond het wel snel. Ja, en toen stuurde hij <laughs> het op en toen... Uh, nou, het begon eigenlijk zo. Het was al eerder klaar. En toen was, de uitgever, was, was mijn redacteur wel enthousiast. Um, alleen, de, de, ik vond het niet goed genoeg. Toen heb ik het weer teruggenomen. Toen heb ik het, het verhaal was hetzelfde, maar de toon was anders. Wat, wat, wat, wat voor toon was anders? Het was wat, uh, wat sentimenteler. En achteraf gezien denk ik dat het komt omdat een goede vriend van mij, uh, Clark Akkoord, uh, ziek was in die periode. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt. En dat is op een gegeven moment toch in de tekst, in de toon gaan zitten. En dat paste niet bij het boek. Uh, ...dat sentimentele, want je hebt het boek gelezen... Het, ...juist het luchtige en het meer wat rauwere, dat, vond ik, dat is wat ik had gewild... ...dus toen heb ik het herschreven vanaf het allereerste woord. Het verhaal was hetzelfde, alleen de toon moest anders. Dus dat duurde nog een maand of twee en toen was ik klaar. En, en, en nu ben je wel tevreden hoe het hier ligt? Ja, eigenlijk wel, ja. ja? ja. En waar gaat het boek over? Het boek gaat over een meisje dat uh, opgroeit in een achterstandswijk... ...en vanuit die positie naar een zelfstandig gymnasium gaat... Ja, is het geïnspireerd op jouw leven? Ja, ja. ik zal er geen doekjes op. <laughs> ja, nee, want en, en, luisteraars, ik, ik, uh, we staan in Hoofddorp, bij uh, uh, Assemburg 10, bij de katholieke scholengemeenschap. Maar ik, het raar is, ik heb dat boek gelezen, en ik zal het doen alsof ik het niet gelezen heb, want anders is het voor u de luisteraar totaal oninteressant. Maar ik had dus het idee dat je hier naartoe zou fietsen. Want in dat boek fietst dat meisje <laughs> op een heel oude fiets de hele tijd. Ja, maar ik woon in Amsterdam. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> het is een en het fietsen naar over. Maar, maar als fietsen ja als kind ook op zo'n fiets of uh... ja ja ja ja dat soort details is, is wel uh, authentiek. En de armoede? De armoede ook. Ja. Alleen ik heb de personages uh, van het gezin heb ik wel veranderd, want uh, dat was niet niet per se nodig voor het verhaal om het heel erg uh, echt zo dichtbij te laten zeg maar. En heeft je moeder het boek gelezen? Ik denk dat ze het inmiddels wel gelezen heeft ja. En uh, <laughs> wat is er gezegd? Nou, je weet hoe Surinaamse ouders zijn: liever niet de vuile was buiten hangen. Nee. Maar ik denk dat bij mijn moeder uh, trots uh, wel sterker is dan, uh, dan schaamte. Het, okay, niet, want luister als ik zit een heleboel erin. Ik ga doen als ik die gelezen heb. Welk gymnasium heb jij gezeten? Het Velicenum in uh, Velse Zuid. In Velse Zuid. Ja. En uh, want de naam van de stad komt niet echt voor in het boek. Nee, hè? nee, vond ik niet nodig ook. Want nee. er zijn heel veel wijken in Nederland die, die dezelfde problematiek hebben eigenlijk. Dus ik hoef het ook niet echt geografisch uh, neer te pinnen. Dus daarom heb ik het in het midden gelaten met de wijk. Dat is dan die achterstandwijk. De stad is dan de grote stad. En het dorp is eigenlijk waar de rijke mensen wonen. Ja, ja. want ik wist niet dat er hockeymeisjes en zo in de buurt van Velsen waren. Niet? nee Driehuis, Bloemendaal, Zamport-Zuid. Dat uh, is erg uh, chic hoor. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. Zo leer ik er wat. Luisteraars, u we zijn dus in hoofddorp bij de katholieke scholengemeenschap aan de Assenburg 10. U mag langskomen. U mag ook bellen 0800-1121. Mede naar Primtime Apens. En de tweets kunnen naar Hashtag Primtime Radio 8 People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women sing wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange we hebben Annie Zalian, uh, Jafon, Polion en Rosemarijn van Dijk gevraagd om het boek te lezen. Eerst met Annie beginnen. Uh, Annie, wat herkende jij in het boek? Nou, ik herkende vooral het verschil van tussen de stad en de wijk. En de teleurstellingen die uh, Sandra meemaakte. Want uh, dat is wel herkenbaar voor iedereen. De hoofdpersoon in het boek heet Sandra. Ja. Ja. En uh, ja, ze maakte vooral heel veel teleurstelling mee, ook met haar vader. En... Uh, haar moeder, die dan soms niet genoeg geld had om, ja, om door te komen. En, uh, Herkende soms... je dat ook bij je eigen gezinnen? Nou, uh, niet echt de armoede, uh, maar meer de teleurstellingen. Want een teleurstelling toch wel hetzelfde, alleen iedereen maakt het anders mee. Welke klas zit jij? Ik zit in uh, 5 VWO. Oké, okay, het beschrijft het eerste jaar. Ja. Herkende je ook heel veel van die boeken en dat je met je boeken showte waar je ze nodig hebt? Nee, niet echt. Nee, jij was een leuila. Nou, een beetje. Ja, ja, ja. Moest jij met de fietsje boeken gaan of was jij zo'n kind die met de auto werd gemaakt? Nee, ik, ik moest gewoon alles altijd zelf doen. Want mijn ouders die waren ook druk, be druk bezig met mijn zusje. Die ja. is natuurlijk uh, veel kleiner, is zes jaar. Dus ik moest uh, meestal wel heel veel zelf doen. En mijn ouders konden toen ook niet zo goed Nederlands praten. Dus Ja, het was moeilijk, maar... Okay. Ik ben er, dus. Ja, Polion, het uh, luisteraar Zo klein is de wereld. Bij haar vader en ik hebben in Suriname samen op het lyceum gezeten. Uh, uh, uh, en nu heb ik zijn dochter in de bus. Dat wist ik. Javon, het boekje gaat erg over buitenstanders, het buitenstaande zee. Herkende jij daar wat van? Nou, ik herkende wel dat je, uh, uh, hoe zij zich anders voelde. Op die school, dat ze moest wennen, dat herkende ik wel. Ook toen ik uh, hier in de brugklas kwam, was het ook echt even wennen, want alles ging anders. Dus uh, ik herkende wel dat, uh, dat je een beetje anders was en dat je moest aanpakken. Maar je, bent, je woonde alleen in Hoofddorp? Ja. En Hoofddorp maar, is al een plek waar er veel mensen van allerlei kleuren zijn. Ja, klopt. Maar ik woonde... Um, ja, ik ben in de, na de basisschool heb ik in Suriname gedaan en in de brugklas kwam ik hier. Dus het was uh, de, vandaar die uh, verandering. Oké, okay, en nu, herkende je dat buitenbeentje gevoel? Nou, ze hebben me wel heel warm ontvangen hoor, daar niet van. Maar het was wel gewoon de manier van doen en laten en zo, dat was anders. En daar moest je echt aan wennen. Rose, maar een van Dijk, wat ik leuk vind, jij bent wat ze zouden noemen een inheemse. Dus het blank meisje, die herkende jij veel in dat boek? Nou, als we het hebben over... Meisjes met blonde knotjes, dan denk ik ja, dat, dat die heb ik wel. Ja, maar uh, je merkt wel dat uh, de overgang van het vertrouwde basisschool naar het moeilijke middelbare school. Ja, daar denk ik dat iedereen daar wel zich in kan vinden, want iedereen vindt het spannend om naar een nieuwe school te gaan. En ik denk dat het voor de hoofdzoon spannender was dan voor mij, maar ja, dat herken je wel. Het, het is een universum. Welke klas zit jij? Ik zit ook in 5 vwo en Shafon. Ik in uh, 6 VWO. Oké, okay, en uh, je moet de boeken lezen voor je lijst, hè? Ja. Uh, meestal toen ik zo oud was als jullie en ik moest boeken lezen, had ik er een bloedhekel aan. Omdat er nooit boeken waren waar ik me mee kon identificeren. Hebben jullie dat probleem ook met de boekenlijst? Ja, met uh, sommigen wel, maar ik, daarom ben ik blij dat dit boek is uh, verschenen, want dan kan ik dit uh, boek ook op mijn lijst zetten. Al oh, moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Maar... Ja, klopt, maar dat uh, is al gebeurd. Oké, okay, nou, dat is al reclame nummer 1, Karin. Ik, uh, ik heb een probleem, Karin. Ik woonde in Nederland in 1974, 1975 en toen ging ik terug naar Suriname. En ik kwam toen op een conservatieve hindoe te zitten. En op die hinduschool leek Iedereen lijkt op me, qua etniciteit. Maar ik herkende zoveel van wat Sandra voelde in dat boek... omdat ik daar ook een buitenbeentje was. Al die mensen waren zo bescheiden en beschaafd. En ik had al een grote muil. En ik liep met andere kleren. Want ik, had in Nederland, ik kwam uit Nederland, had mijn kleren van hier meegenomen. Ja. En werd raar aangekeken. Dus... Um, het, het, het allochtoon zijn, is toch eigenlijk geen klapper mee te maken. Nee, nee, dat, uh, dat, dat etnische dat, dat is een veel kleiner element van, uh, van heel veel, nou laten we het problemen noemen, ja. uh, dan mensen uh, geneigd zijn te denken. In de media wordt er altijd ingezoomd op het, uh, op het cultuurverschil en op de etniciteit. En wat al niet wel, de grootste verschillen zitten volgens mij in uh, sociaal-economische achtergrond. Uh, in, in mijn boek dan is dat meisje inderdaad van Surinaamse afkomst en dan is ze de enige kleurling op die school en dat, dat, dat, dat, dat brengt dan een aantal dingen aan het licht maar de gro grootste probleem de grootste verschillen liggen erin dat zij dat haar moeder in de bijstand zit en de kinderen in haar klas allemaal van hele rijke afkomst zijn en daar komen de grootste verschillen af, uh, uit. Annie wat doet dat verschil met jou? Neem de microfoon heel dicht bij je mond, hebt oh, gevraagd. Nou het verschil. Uh... Ja, het, doet, het is gewoon heel raar om te zien dat mensen het probleem ergens anders zoeken. Want zij zoeken in een cultuur. En in het verschil van, oh, hij komt uit Suriname. Oh, die andere komt uit, er, nou, uit Marokko of Turkije. Maar het probleem zit meer in, wat Karin net ook zei, in sociaal-economische zaken. En het, het is ook daar word je op gediscrimineerd. En niet op kleur. Want in het boek komt ook een jongen voor die... Die komt uit Afrika volgens mij. Die was geadopteerd. En hij wordt niet gepest. Omdat hij gewoon rijke ouders heeft. Dus dan zie je echt het verschil van. Nou, dan, daar ligt het aan. Het ligt niet aan uh, ja, cultuurverschillen. Maar aan hoe je bent. En dat je gewoon niet genoeg geld hebt. Dan kijken meteen men, mensen anders naar je. Jij bent zelf op 11-jarige leeftijd uit Armenië met je ouders hier naartoe gevlucht. Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 18. Dus zeven jaar geleden? Ja. Goh, uh, uh, uh, ik ik zal het echt niet denken. Is het dan meer een gevoel of is het meer een uh, uh, uh, is het meer een gevoel of is het ook echt zo? Snap je wat ik bedoel? Want in dat boek heb ik steeds het idee dat, dat aan het meisje dingen voelt die niet zo zijn. Ja, het, het is ook echt. Nou, het is een gevoel die wordt versterkt doordat je, je dan anders voelt en dan. Ga je anders gedragen. En anderen kijken weer anders naar je. Daardoor ga je weer anders gedragen. En dan op een gegeven moment ben je heel erg afgezonderd. Ja. Terwijl het met een heel simpel gevoel begint. En dan oh, ergens een grapje van oh je komt uit het buitenland. Terwijl het gewoon dat een soort grapje is. Dat opmerkingen versterken dat gevoel ja. van er net ja. niet bij horen. Nee. Terwijl het negen van de tien keer... Um, niks aan de hand is, want kinderen zijn kinderen. Die zien veel minder de kleur of de afkomst of, of wat voor kleren je aan hebt... dan volwassenen, die zijn wat meer vastgeroest in hun, uh, hun ideeën en hun opvattingen. Ja, je moet gewoon een beetje ruimdenkend zijn en niet alleen beoordelen. Maar het gevoel gaat nooit weg, Karin. Want ik ging met Barbara vorige week, want we gaan wat uitzendingen uit Europa maken... gingen Barbara en ik naar het Europese parlement. En uh, t, t, ik bedoel, het is betaald uit ons belastinggeld en alles, maar toch ben je geïntimideerd. Als je daar voor het eerst loopt, toch ben je onzeker of jij niet te dom bent. Of iedere keer als ik weer. Als ik de redactie opkwam van BNR voor het eerst toen ik daar werkte, dan denk je ook van: Oh, god, oh God, hoor ik hier wel thuis. Ja. Dus ik, ik vind het leuker dat je een boek beschrijft van een puber, die een brugklaspieper. Maar dat ik als volwassene van 49 jaar nog steeds heel veel bladeren van. Oh ja, ja. en, en je, je schrijft heel mooi. Dus je, je, ik weet niet waar je de kunst vandaan hebt. <geluimert> maar als je schrijft, die gevoelens zoals je ze neerzet. Is zo begrijpbaar voor me. Nou, daar heb ik ook. Uh, dankjewel voor het compliment. Ten eerste, maar ik heb, uh, denk ik, exp ik heb expres gekozen voor een personage dat uh, nog jong is. en daardoor een bepaalde onbevangenheid heeft. en geen oordelen, dus uh, verbindt aan de dingen die ze ziet. Zodra mensen ouder worden, dan gebeurt dat automatisch. Um, zodat je de wereld eigenlijk door haar ogen ziet. gewoon puur zoals die is, zodat, je, uh, zodat ze ook wat scherper worden afgetekend, eigenlijk. Um, en dan nou ben ik de draad kwijt. Ja, want wat nee, nee, is er? Uh, uh, maar, maar als je dan gaat schrijven en dat gevoel. Bijvoorbeeld. Um, ik zit nu hier met. Uh, wat ik erg trots op ben: luisteraars vier vrouwen. En uh, uh, uh, Karin is een heel aantrekkelijke, mooie vrouw. Rien en Jeroen zijn helemaal stapel verliefd op haar. Maar dan ga je, ga je hier zitten. En als ik dat zou moeten beschrijven, zoals ik het nu mondeling beschreef. Als ik dat op papier zou zetten, zou dit heel lelijk klinken. Dus hoe, hoe, hoe vind je de juiste woorden? Ja, precies. Uh, door de juiste personages eraan te verbinden, denk ik. En um, te observeren, want dat is eigenlijk wat ik doe altijd. Um, kijken naar mensen, hoe ze zich gedragen, de dingen die ze zeggen. Wat zou er nou achter zitten? En zo schrijf ik ook, op ja, maar, observatief. En... Wat opvalt, luisteraars, is dat Karin heel erg schreef... Ook harde situaties is dat je opgevallen, Rosemarijn, dat de, de, ook die vervelende situaties zijn die woorden niet zo hard en rauw. Nee. Dat het is eigenlijk bijna is romantisch. Zacht, ja. ja, bijna romantische woorden. Ja, inderdaad. Het is daarom ja, het is iets dieper dan. dan ja, het is niet in één keer hup opgeschreven, maar er is meer over nagedacht. Dat vind ik wel mooi. Ja, <laughs> het is die het plat. Ja. En, en, en ook bij de climax in het boek, Zelf de climax in het boek is. Redelijk. Uh, ja, maar ik zou zeggen, Javon, als je het vergelijkt met het taalgebruik op het schoolplein... Dat, in dat boek, dat taalgebruik van haar, merk je echt het verschil... Hè, tussen wanneer die kinderen onderling met elkaar praten en wanneer de schrijfster praat. Ja, klopt. Dat heb je wel echt gemerkt. Ook dat jongere taal, dat uh, heeft ze goed uh, erin gezet. Dat uh, herkende ik wel heel goed. Ja? Karin, en hoe lukte je dat met, met Ik jou? ben niet zo heel erg oud. Nou ja, hoe oud ben je, ben je deze, nu? deze spruitjes. Ho, hoe oud ben je nu? Ik ben 34. Nou, 34. Nou, dat is al oud hoor, Karin. Ja? Kom op, ja. Zodra je boven de 30 bent, ik ben al bijna dood. Nee, ja, ja. 49 is heel oud. Ja, nee, ik, uh, ik, ben, ik ben sowieso een talige persoon altijd al geweest. Ik ben heel gevoelig voor hoe mensen praten en de woorden die ze gebruiken. Dus uh, wanneer ik een personage uh, zoals Sandra, die leeftijd en uh, de, de wereld waarin zij is. Zich begeeft, dan, dan, dan pik ik dat vrij makkelijk op, hoe, hoe die kinderen onderling praten. En dat draagt ook bij aan de toon van het, van het boek, dat, omdat het zulke zware onderwerpen zijn, zulke zware thema's. Hè, want we hebben het over een multiculturele samenleving, we hebben het over armoede, we hebben het over verschillen in uh, culturen in één land. Um, dat zijn van die zware thema's, en voor je het weet, is het een, een draak van een boek geworden. En dat wilde ik per se niet. Maar is het boek een politiek statement, Karen? Stiekem wel. <laughs> maar ik hoop dat dat vooral heel fijn en goed wegleest. En dat het dat... <coughs> mensen uiteindelijk toch doet nadenken terwijl ze het lezen. En denken, goh, wat een prettig boek. En het NRC heeft het vrijdag gerecenseerd. Uh, heel mooie recens, daar ben ik heel blij mee. Uh, als een, een heel geestig en, en, en, en een luchtig boek, prettig ah, Oké, okay, maar nu zet je met prim. Heel vervelend, ja. maar we gaan naar het politiek statement. Het politi Welk statement wil je maken? Het politieke statement. Wat ik nou, gaat... ik zal het eerst vragen. Roze ja. Marijn, heb jij een politiek statement in het boek ontdekt? Uh, nou, ik. Tja. Nee, dat is wat Ik denk het wel dat. Maar het is. Ja, daar heb ik nu nog niet over nagedacht. Dus Oké, okay, denk dat, erover na. Nagel ja. heb jij een politiek statement in het boek aan dek? Nou, niet echt nog niet. Maar. Okay. Er zit, ik denk dat het er wel ergens nee, nee, zit. Nee, nee, nee. Uh, ik vind het namelijk heel leuk. Zanni, heb jij. Een, uh, Annie, Zali, Jan, heb jij een politiek statement in het boek aan dek? Um, stiekem, wat zij al zei, wel. En wat want, is dat dan? Um, dat ze toch wel een punt, mee, punt wil maken dat, uh, ja, dat, dat het niet echt aan een multicultu multiculturele samenleving wel gewoon bij Nederland hoort. alleen Denk de je dat of vind je dat dat eruit kwam? Dat, Toen jij het last Ja. Want kijk, de slimste beïnvloeding, dat is manipulatie, daar ja. heb je niet eens door dat dat er is. Dus, uh, ja, dat was er wel. Het was uh, stiekem was het wel uh, een beetje manipuleren. Vind maar dan je moet dat je ook, wel... Rosemarijn? Ja, want er zit ook op een gegeven moment een stukje in over sociale uitkeringen en zo. En ja. dan word je toch wel uh, beïnvloed, omdat Sandra die denkt dan, ja, dat hoort. En haar klasgenoten, die vinden het allemaal overbodig. Maar dan, doordat het geschreven is, vind je ook dat het zo moet zijn. Dat er sociale uitkeringen voor de armen moeten zijn. En zo, ja. en dat, ja. Maar wat vind jij bijvoorbeeld van het hele Bla bla. Nou, ja, van multiculturele. Ja, redenen. dat ze vinden dat zwartjes hier niet thuis horen. Ja. En, dat ze, en dat Turken stinken. Ja, en... dat, dat vind ik echt onzin. Ja. Ja, het gaat niet om waar je vandaan komt. Leeft het nog hier, überhaupt bij oh. jullie generatie? Nou, ik... ja. Ja, het leeft wel, maar bij ons op school, ik weet niet. Ik, ik merk het niet. Maar... Annie, nou, je ziet Zankt, wel Zankt. meestal dat, um, bijvoorbeeld, er zijn dan een aantal Marokkaanse kinderen. Die gaan dan met elkaar om. En dan zie je wel dat ze meestal bij elkaar in een groepje staan. Dan zie je bijvoorbeeld één Nederlander ertussen. Maar het, het, niet per se in Hoofddorp misschien. Maar ik weet best wel dat het bijvoorbeeld in grote steden zoals Rotterdam... Nee, we hebben het Amsterdam, hier over op school. Je bent nooit over ja. anderen, wat, wat je <laughs> hoort van anderen. Want de kranten liegen allemaal. En driekwart van de radioprogramma's ligt ook voor de luisterschrijvers. Chavon, dus. uh, heb jij het hier gemerkt op school? Die, die uitsluiting die beschreven wordt, dat groepsdenken... Nou, ik denk wel dat uh, um, zeg maar, um, me, uh, kinderen met een uh, buitenlandse achtergrond... dat ze um, wel sneller bij elkaar trekken omdat ze iets gemeens voelen misschien. Maar uh, voor de rest denk ik wel dat uh, gewoon echt Nederlandse kinderen... ik weet niet precies hoe je dat goed moet uitleggen... maar dat zij wel, ja, ze gaan wel goed uh, met elkaar om en zo. Dus, ja. Ja. Karin, wilde je een is stiekem besteed met leven van de multiculturele samenleving... Niet zozeer leven, maar uh, niet leven die die samenleving maar... Het is nu eenmaal zo. En kijk, zo ziet het er van binnenuit uit. En niet mm -hmm. wat we constant zien in de media... is een blik van bovenaf... geworpen op een groep... waar mensen eigenlijk helemaal nooit iets mee te maken hebben. Mm -hmm. ja, dus het kan... Uh, of over de uh, allochtone groepen zijn... of het kan over uh, Henk en Ingrid zijn. Maar het is altijd van bovenaf... een blanke elitaire blik op de wereld in Nederland. En ik wil het van binnenuit laten zien. Kijk, er zijn problemen. Maar mensen weten altijd een manier te vinden... om met elkaar om te gaan. Want in de wijk, zoals ik dat heb beschreven, is de discriminatie is heel uh, expliciet, heel duidelijk in je gezicht. Ja, sorry schat, ik heb jouw maat gestemd, uh, want ik ben een beetje klaar met al die buitenlanders. Ja, jullie niet hoor. Jij en je moeders, zijn is lieve mens. Zo gaat dat. Ja. Maar mensen vinden een manier om met elkaar om te gaan. Want we zijn nog altijd mensen, we zijn allemaal Nederlanders en we moeten ja. ook niet lullig doen daarover. Ja. Ja, nee, het, het, het, het, het, ik, ben het, ik ben het namelijk voor een heel groot deel met je eens. Maar ik vind het altijd jammer dat er altijd zoveel... Weet je, ik ben in Suriname opgegroeid en mijn ouders komen uit India. En Chavonha-voorouders komen uit Afrika. En dan zijn er mensen zoals jouw voorouders die uit Java komen. En ik weet niet anders dan dat er gediscrimineerd werd. Ik weet niet anders dat er ja, werd gezegd ja, dat de koelie stinkt ja. of dat die oplichter is. En ik weet nog dat toen ik op het de middelbare school kwam, mensen zeiden dat alle mensen van Indiaanse afkomst kokosolie gebruikten. En daar werd je op afgerekend en ik ging niet mee met de mode. Dus als er wijen kof in was, had ik een smalle kof. En iedereen wilde me er constant mee plagen. En daardoor heb ik tot de handelsmerk gemaakt, weet je wel. Dus het is, het is voor alle tijden een dik tweet. Ook zolang als mensen bestaan rekenen ze elkaar af op wat ze hebben voorstellen, niet op wat ze in zichzelf zijn. Ja. En dat wordt heel mooi, want het is ook de onzekerheid van die anderen die men dan etaleert. Ja. Ja, ja, en, en, en de, we discrimineren allemaal. Ik bedoel, laten we dan nou gewoon niet lullig doen. Dat is nu eenmaal zo. Ja. Maar dat betekent niet dat deze multiculturele samenleving is mislukt. Hoe discrimineer jij dan, Wilrien, weten? Die vandaag regie doet, die brult meteen in mijn oor. Hoe discrimineert ik Hoe discrimineer ik? Oh god. <laughs> ja, je nou, discrimineer... naar, naar blanke mensen ben ik wel... Iets anders dan naar Surinaamse mensen. Ja. ja, ik ben wel een bepaalde, ik ben wel een beetje gereserveerd. Serieus? Een beetje wel, ja. Ja, weet je, bij mij valt het me op. Ik maak echt geen onderscheid tussen nee, mensen. Nee, jij niet. Ik, nee. <laughs> nee, ik, vind <laughs> ik vind alle mensen leuk en lief en aardig en dom. En driekwart van de mensen vind ik niet eens interessant om langer dan tien minuten mee te praten. Ja, ja ik bedoel, uh, Roosemarijn, discrimineer jij ook nog? Nou, soms dan heb je wel zo'n gedachte, maar je zegt het nooit hardop. Nou ja, dat heb ik tenminste. Ik zeg het niet hardop. Je denkt altijd het wel? Ik wil altijd zeggen. Ja, maar dat nee, ik dan weer niet zeggen. Dat ging dan weer onbeschoven. We maar we niet alles te zeggen. Waarom niet? We hoeven elkaar toch niet te beledigen, nou, allemaal in het, in, het, in het licht van uh, vrijheid van meningsuiting. Nou, wat, wat, wat, wat, als, als ik één kritiek mag hebben op je boek, is dat ik denk, als ik dat meisje zie, waarom maak je dat meisje niet krachtiger dat ze juist alles brult? Het is zo'n sterk meisje. En dan vind ik het al, ik vind dat meisje eigenlijk iets te politiek correct. Ze had wat meer als prim moeten zijn. Dat, ah, was, uh, weet ja, je wel? Ja, dat zouden we niet allemaal als prim moeten zijn. Ja, nee, maar weet je, luister eens: even alle grappen op het stokje. Het is een heel, heel, heel erg mooi geschreven boek. Met heel veel, voor mij als 49-jarige, ik heb de afgelopen dagen gesmulterd ervan. Want ik herkende heel veel van mezelf erin. Ik, ik, tot nu toe kwamen weer allerlei gevoelens van de middelbare school boven. Dat toen ik te bang was om mensen op mijn. Op het gezicht te slaan en het later toch maar gedaan hebben. Uh, uh, Annie, uh, uh, het helpt heel erg sterk. Een goede vechtpartij. Heb jij dat ook gedaan op de middelbare school in het nee, begin? Nee, ik ben niet zo ingesteld dat ik geweld gebruik. Nee, Chavon, nooit met een goede vechtpartij een probleem opgelost? Nee, ik ga die situaties liever uit de weg. Ja, Ooste sorry. Ja. Ja, ja, vertel. Nou ja, op de basisschool, maar dat heb ik achter me gelaten. Maar niet op de, de middelbare school? Nee, niet op de middelbare school. Oké, okay, zou je dit boek aan je vriendinnen aanraden? Ja, ik vind het een erg leuk boek. Ja? Ja, ja straks is het jammer. Op de webcam kunt u niet zien, dat ziet u alleen haar blonde knotje. Maar haar ogen beginnen echt helemaal te stralen. Heb je dat boek ook snel weggelezen? Ja, ik ben vrijdagmiddag begonnen en ik had het zondagochtend uit. Zo, en bij jou? Annie? Ja, ik was gisteren begonnen en gisteren uit. Gelukkig. Ja, en, en was, las het ook echt lekker weg? Het, het, het leest heel vlot. Oké, okay. uh, wat ga je nog vandaag doen, Karin? Vertel. Vandaag is mijn officiële boekpresentatie, dus ik ga zo naar huis. En dan uh, ga ik uh, een halve dag nadenken over wat ik aan moet trekken. Nou, kom op. <lacht> je zit er toch prachtig uit zo. Of ga je iets anders aantrekken? Nee, dat moet, uh, dat moet wat feestelijker natuurlijk. Serieus? Goh, en dan ga je dat boek overhandigen aan wie? Aan Klein Mensel. Wie is dat? Klein Mensel is de, de onderdirecteur van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Het is zo'n onbekende zwarte, waarom niet aan ja. Mark Rutte? <laughs> ja, Mark Rutte, die had geen tijd. Helaas. Oh, maar hadden had hem wel gevraagd? Ik heb hem wel gevraagd. Oké, okay, en, <laughs> en, en wat zei hij toen? Hij zei helaas. Nou, zijn mensen zeiden dat nou, hij had het graag wilde doen, maar dat is echt uh, te druk. Maar waarom weer aan de zwarte, waarom niet aan een blanke? Ja, waarom, je bent een racist, Karin. Die blanke hebben wel genoeg einde. boeken. <laughs> Ontdek ik aan het einde van mijn uitzending dat mijn prachtige schrijfster... Nee, alle grappen op de stok. Ik hoop dat je een ontzettend mooie dag hebt. Het is vandaag voor mij ook een bijzondere dag, want mijn jongste zoon is 19 geworden. Dus deze dag zal ik altijd mee herinneren. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie alle vier mijn gast waren. Echt ontzettend leuk. En, en dankjewel dat jullie het boek voor ons willen lezen, Karin. Veel, veel plezier.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 Het nieuws van alle kanten. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar Topkwaliteit. Zoals Beavar Nieuwe Teken en Vlooiendruppels. Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijd met gemak. Beavar, de mensen die van dieren houden. Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan uit aanmaning. Beafar vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. de mensen die van dieren houden. Of kijk op beafar.nl. Yvonne, dan is wie de enige die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal, ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van Ggn. Ggn Mastering Credit. Op 4 oktober is het weer Dierendag. Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de vee-industrie. Help ze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 Dit is Radio 1.